In de eredivisie heeft koploper Peck Zwolle voor het eerst verlies geleden. Ajax was te sterk, het werd in Amsterdam 2-1. FC Twente speelde thuis gelijk tegen PSV 2-2 en Cambuur tegen Heracles werd 2-0. En dan het weer, in de ochtend is wat zon, blijft lange tijd droog. Vanmiddag raakt het bewolkt en later op de dag volgt regen. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Manuel Venderbos. Een hele morgen. U luistert naar Dit is de zondag. En vanmorgen heb ik een schrijfster te gast... die de wereldzeeën heeft bevaren als klein meisje op het bekende schip... de Aquile Lauro. En iets van die ervaring verwerkte zij in het nieuwe boek Zeevonk. Ook de kampervaringen van haar moeder in Nederlands-Indië... spelen een belangrijke rol in dit verhaal. Haar debuutroman heet Parnassia. En daarvan zijn er maar liefst meer dan 75 exemplaren verkocht. Joshua Zwaan, heel hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. 75.000 exemplaren verkopen van je debuut. Ja. Dat moet een droom zijn. Ja, dat is het ook. En dat is het nog steeds. Want het gaat maar door. Ja, dus dat, uh, ja, dat verwacht je niet. Of dat hoop je natuurlijk wel. Maar... Uh... Het is een boek wat zich voortzegt van lezer naar lezer. En, en, en was het gelijk bij de eerste uitgever raak? Uh, de derde. Oh. Dus dat is niet heel, uh, dat is eigenlijk heel mooi. Ja, dus eigenlijk... Toen ging het ook razendsnel. Dus, ja, uh, ja met, met ook de droomreactie van uh, dat de uitgever ging lezen en s'avonds uh, mailde, wil je komen praten? Ik heb het in bed uitgelezen. Nou, dat is voor een uitgever heel bijzonder, natuurlijk. Want ja. die ziet al zoveel. Maar dat was de derde stap, als dan bij de eerste, je wordt afgewezen en je denkt: van ja, uh. nou ja, dat is nooit leuk. En dan ga je weer door. Ja, of, ja. of word je dan heel onzeker? En denk je van nou, misschien zit er toch geen schrijver in me? Nee, want ik was al zo, ik was al behoorlijk lang bezig... en ook wel erg overtuigd van... Uh, um, dat ik sowieso uh, nu echt serieus door wilde gaan met schrijven. En met dit boek had ik echt een missie. Dus uh, het, is niet, het is wel heel naar afgewezen worden... maar het hoort er ook heel erg bij. Want het, ja. het moet mij net ook passen bij het fonds. En dat is ook een zoektocht, dat heb ik ook echt moeten leren. Je bent pas eigenlijk echt na je veertigste... Uh, je compleet gaan richten op het schrijven. Ja. Uh, begint het leven pas na veertig? Voor mij wel een beetje. <laughs> nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ik heb een groot gezin en ik heb altijd gewerkt. Maar uh, het voelt wel een beetje als... Uh, dat ik nu eindelijk in de goede jas zit, zeg maar. Ja, ja. Uh, ik las op je blog het gezegde... na je eerste boek ben je een debutant... na je tweede pas een schrijver. Ja. Het is waar. Ho hoewel ik me, me, mijn hele leven als schrijver voel... durf ik me pas sinds kort zo te noemen. Ja. Ja, in het begin is dat toch een beetje. Ja, het is wel gewoon eigenlijk een nieuwe baan. Maar uh, zeker na Parnassia uh, had ik ook mijn praktijk nog open, zeg maar, zoals dat heet. Dus ik werk zeker ook nog naast. Ja, want je was hulpverlener? Ja, toen de laatste tien jaar had ik een coachingspraktijk. En uh, deed ik ook trainingen geven en uh, dagvoorzitterschap. Uh, ja, je kind dat wel een bedrijf wat met zijn team uh, een dag wil da nadenken. Uh, dus die hulpverlening had ik al uh, tien jaar geleden achter me gelaten. Maar. Uh, ik heb uh, een jaar na het verschijnen van Parnassia pas durven zeggen ik haal mijn site van mijn praktijk uit de lucht en. Uh ik, ik ga gewoon proberen alle werktijd aan schrijven te besteden. En ik ben schrijver. En daarmee ben je dan dus ook echt schrijver. Hè? Broodschrijver, zoals ja. we dat noemen. Ja. Uh, ik las ook op je blog. Toen ik hulpverlener was, trainer of coach... vond ik het niet echt belangrijk dat mensen wisten wat ik deed voor de kost. Maar nu popel ik bij elke ontmoeting met nieuwe mensen... om te vertellen wat ik doe. Erg, hè? Weet ik niet. Nou ja, ik, vond, ik schrijf dat voor niet voor niets in mijn blog. Dat ik dat toch een beetje een vreemde... Uh, ja, constateerbaar bij mezelf, daar zit toch wel een behoorlijke trots ook. En het ook wel een gevoel van, kijk, dit ben ik nu echt. Zo van, inderdaad, uh, uh, ik heb me een beetje verstopt al die tijd... maar dit, dit is wat ik wil doen en wat ik ben. Zo van, het is mijn nieuwe ik, maar uh, het was eigenlijk al mijn oude ik. Ja, ja maar dat, je, dat het toch belangrijk is dat mensen dat ook zien. Ja, dus daar pijns ik dan een beetje over in die blog van hoe dat nou zit. Want je schreef eigenlijk al toen je klein was. Ja. Wat voor verhalen waren dat? Ja... Alles wat ik uh, meemaakte... kreeg kleine of grote verhaaltjes. En ik lag in bed ook altijd een vervolgverhaal te bedenken. Heb ik jaren gedaan. Gewoon door. En uh, mijn dochter doet dat ook. Dat is heel grappig. En... Uh, en, en ja, op school dat... grote opstellen. Op mijn zeventiende stuurde ik in naar een verhalenwedstrijd. Won ook wat. Dus ja, er zijn bij de studententijd had je zo'n blaadje van de vereniging. En dat schreef ik daar weer in. dus Het was wel altijd wat ik meteen oppakte, ook op werkplekken. Al zal ik daar een stukje over schrijven? Voor het blad of voor... nou Dus dat... Uh, ja, ik vond het altijd heerlijk. Maar ja, het, het, is, het was in die tijd, toen ik klein was... echt niet iets wat je kon worden, voor mijn gevoel. Nee. Je kon ook niet gaan studeren voor schrijver of zo. Nee, maar nu ben je het. Ja. Uh, je geeft heel veel lezingen in het land. Je krijgt reacties op je boeken. Uh, afgelopen week was je in Amersfoort. Ja. Uh, wat voor reacties krijg je dan bijvoorbeeld... op, op je nieuwste boek, Zeefonk? Nou, um, zowel Parnassia als Zeefonk zijn uh, boeken waarin ik... Eigenlijk een verhaal vertel wat verteld moest worden. Uh, hè, wat er, wat er ja, de gevolgen van, van trauma's, die bijvoorbeeld een oorlog kan veroorzaken. En mensen, zowel per mail, per brief als bij lezingen komen naar me toe en zeggen Dankjewel, dit is mijn verhaal. Uh, uh, ja, erkenning is dat, hè, dat we de verhalen van mensen vertellen. En zeker Parnassia was een verborgen verhaal. Strijd om de Joodse onderduikkinderen. Dat, dat weet bijna niemand hoe dat gegaan is na de oorlog. Ik ook niet, voor ik me erin verdiepte. En bij Zeevonk is het natuurlijk toch... Ja, wat gebeurt er als je al heel jong uh, in een jappenkamp hebt gezeten in dit geval? Uh, als je opgroeit met ouders die behoorlijke deuken in de oorlog hebben opgelopen. Dus in feite is het dan nog een dubbele belasting. Je ja. eigen stukje en, en dat van je ouders. Ja, hoe kan dat je leven bepalen? En Mensen vinden het toch heel fijn... dat dat, uh, zeker in romanvorm, vorm dus dat, ja, dat neemt je makkelijker mee als dat opgeschreven is. We duiken straks terug in de tijd van voordat je schrijfster was. En ik wil natuurlijk alles weten over die roman Zeevonk... en wat dat voor raakvlakken heeft met je persoonlijk leven. Mm -hmm. Maar nu eerst muziek uit Nashville van Matthew West. Okay. Well, it breaks my heart Every time I see the world break yours into.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 me, you are heaven's finest invention by far. just not able, and the ones who change the world, and you're gonna change the world. West and me van zijn album The Story of Your Life uit 2010. Goedemorgen, dit is Dit is de Zondag. Vandaag is mijn gast Josia Zwaan. Ze is schrijfster van de boeken Parnassia en Zeevonk. Boeken die heel wat losmaken, omdat ze gaan over de oorlog en Nederlands-Indië. Josia, maar voordat je schrijver werd, uh, was je eerst hulpverlener. Ja. Uh, wat, wat deed je precies voor werk? verschillende dingen. Ik ben eigenlijk begonnen in de drugshulpverlening aan uh, extreem problematische drugsverslaafden. En uh, al snel bemoeide ik me vooral met uh, vrouwen die kinderen bleken te hebben. Wat soms niet eens altijd bekend was. Hè. Daar kwam je dan achter. Vrouwen uh, die, die aan de drugs zaten? Ja. ja. Dus drugsverslaafde vrouwen of drugsverslaafde moeders. Soms was er een vader, soms niet. Uh, nou ja, en daar, daar zit dan een kind of meerdere kinderen tussen. Dus Um, ja, dat dat heette toen de um, uh, KDO-projecten, kinderen van drugsverslaafde ouders. Dat kwam in de tijd een beetje op. En ik was dan in uh, Haarlem waar ik zat, degene die uh, probeerde daar wat structureels van de grond te krijgen. Heftige problematiek? Ja, heb ik ook niet zo heel lang volgehouden. Want het was in de tijd dat ik zelf ook kindertjes kreeg. Dus ik liep dan met een zwangere buik uh, ja, uh, in een ziekenhuis... een moeder met zo'n afkikkend babytje te bezoeken. Dat is heel heftig. Dus... Dat, dat is bijna niet te doen nee, als, als, als jonge niet. moeder. Nee, dus ik heb toen ook uh, tijdens mijn tweede zwangerschap... Uh, van mijn tweede kind... Uh, Um, moest ik eerder stoppen, het was gewoon niet goed voor mij. En um, daarna, toen ik weer terug zou komen, was de boel gereorganiseerd. Ze was een fusie met een andere stichting. En toen heb ik gezegd, weet je wat, ik ga wat anders doen. Toen ben ik in de jeugdhulpverlening gaan werken. Oh, dat is makkelijke materie. Nee, natuurlijk niet. <lacht> <lacht> en daarna nog algemeen maatschappelijk werk. Daarna weer jeugdhulpverlening. na een verhuizing. Dus dat ik een nieuwe baan uh, wilde zoeken. En toen was het op. Dat, uh, op een dag, uh, zo'n twaalf jaar geleden, was het gewoon echt helemaal op. Er uh, de, de knapte ook echt iets? Nou ja, dat heet dan, je bent overspannen, een tijdje rust houden... weer proberen en toch merken dat alles in mij zei... Uh, ik wil dit niet meer. Uh, ik was toen uh, werkbegeleider in, uh, in de jeugdhulpverlening... in bureau jeugdhulp, vlak voor de reorganisatie naar jeugdzorg. En daar moeide ik me ook mee... En, uh, Weet je, je kan met eeuwige tekorten uh, wachtlijsten voor plaatsen van jongeren... echt op vrijdag kijken welke ze staan er op straat. Welke van de nou, drie of vijf hebben we een plekje voor... en de anderen dan rondbellen. Of liet ik dan de maatschappelijk werkers doen naar een tante of een buurvrouw. Ja, en soms dus ook weten dat, uh, dat je niks kon doen. En, uh... Vaak, heel vaak. Je kampt eeuwig met tekorten. Dat is ja. natuurlijk he, met pleegzorg, met, met uh, plekken in, in, uh, ja, in opvang. Tegelijkertijd las ik ergens dat je vanaf je vierde al de wereld wilde redden. Ja, nou dat heb ik dus geprobeerd tot ik veertig <lacht> was. <lacht> Totdat je er bij wijze van spreken dood bij neerviel? Ja, nou, en misschien ging dat proberen, zo, ik het Ging het nu je nog? zo aan je hart? Ja... Blijkbaar ja, dus, dus ik wil altijd iets doen en helpen. En ik kan moeilijk stilzitten als ik. Uh... Als ik iets zie. Ik kan ook niet tegen huilende kinderen. Uh, ik vis op de een of andere manier altijd de verdwaalde kinderen van straat. Mijn kinderen zeiden we als mam. Waarom vind jij ze altijd? <laughs> Dat het, weet je wel. Dan zijn we op een of andere veerpont. Van Tessel naar, naar uh, Den de Helder. Ja dan kom je Den Helder aan. En dan ben ik weer degene die met een kind loopt te leuren. Wat zijn moeder kwijt is. Ja. En ik kan ook niet mensen op straat laten liggen. Dus uh, als het tien graden vriest. En daar ligt een asielzoeker. Dan ga ik daarmee naar het leger des Heils. Terwijl iedereen loopt door. En, en wat doet het nieuws met je? Nou, dat kijk ik niet. Nee? Ik lees de krant. Ik lees twee kranten en die lees ik goed. En dan weet ik maar dat dan de foto's zijn al ongeveer het maximum de, de, de, de, de, Dat negeer nooit, je gewoon? Ik nooit, nooit, nooit... Nou, ik kijk die foto's zie ik wel, maar dan moet, ik, moet, ik, ik moet ook vaak huilen als ik de krant lees. Ja, dat, dat, dat kan ja, dat je gewoon niet aan. dat klinkt maar... Nou, nou ja. ja, dat kan ik niet aan. Ja, ik kan het in ieder geval niet... Niet parkeren van, uh, ja, dat is ergens in Syrië, uh, laat maar. Laat staan dat ik naar het vernaal ga kijken en de levende, bewegende beelden zie. Dat doe ik gewoon niet. En is dat uh, je kop in het zand steken? Nee, want ik weet, ik bedoel, ik lees de krant, dus ja. ik ben erg goed, goed op de hoogte. Maar, nou, dat is wel bescherming om niet totaal verlamd te raken. En uh, al die emoties, uh, ja, die helpen ook niet. dus... Uh, ik vind wel dat ik het moet weten en goed de ja. hoogte moet zijn. Maar je bent te gevoelig? Ja, blijkbaar. Ik snap niet zo goed hoe mensen naar allemaal akelige beelden kunnen kijken. Ik nee. <laughs> kan ook niet naar, naar horrorfilms kijken. Of, uh, Heeft ja. die hele zware periode je ook nog iets positiefs gebracht? Nou, heel veel, want ik heb besloten... kijk, eerst ga je de ziektewet in, overspannen... maar vervolgens heb ik eigenlijk vrij snel besloten. En dan ben ik ook de directeur van het toenmalige bureau jeugdzorg... heel dankbaar voor. Die zei, Josja, je hoeft dit niet te doen. Ik bedoel, er is vast iets wat je heel goed kunt. Ga dat doen. Terwijl, ja, het gaf ook wel een soort bevrijding. Zo van, ja, je hoeft niet terug te keren. Dus ik heb mijn baan ook echt opgezegd. Maar toen dacht je nog niet van, ik ga schrijven worden. Nou, dat heb ik toen al overwogen, maar dan moet ik gewoon brood op de plank. Dus ja. ik heb eigenlijk toen meer bedacht, ik ga omscholen, uh, bijscholen, naar iets, uh, zeg maar leuker werk. <laughs> dus toen heb ik een trainersopleiding gedaan en ben ik mensen gaan trainen van bedrijven in communicatie, in assertiviteit, in conflicthantering. En leiding, leiderschapstrainingen gaan geven. En van daaruit ben ik eigenlijk steeds meer gaan coachen. Eén op één, omdat dat toch, ja zich ontwikkelde dat in trainingen mensen vroegen... hoe kan ik niet met jou gesprekken hebben? En, en dat schrijven deed je dan op de achtergrond al? Dat ben ik er toen eigenlijk vanaf mijn veertigste heel serieus naast gaan doen. En ik had natuurlijk een periode dat ik thuis was... Uh, hè, toen ik overspannen was, veel tijd. En dat, dat is toen substantieel gegroeid. En op een gegeven moment ben ik er ook tijd voor gaan vrijmaken. Dus zomerwerkplannen, dat ik soms werkte en soms schreef. Toen kwam Parnassia. Nou ja, wat ik net zei, na een jaar durfde ik het aan. Ja. Je bent geboren aan de andere kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland. Ja. Wat brachten je ouders naar Nieuw-Zeeland? Ja, mijn vader was predikant. En het was in de tijd van, de, van de emigratie, hè. eind jaren 50 natuurlijk Heel veel mensen gingen emigreren. Mijn ouders zijn wel mensen die graag verder kijken dan Nederland. Ook altijd al deden. Ze hebben elkaar in Engeland ontmoet omdat ze daar allebei werkten. En uh, die wilden, uh, die wilden uh, ja, breder dan uh, Want je vader Nederland. is Nederlands? ja. En je moeder ook? Of? Mijn moeder is Nederlands, maar geboren in, in uh, Nederlands-Indië. Ja. Oh ja, maar uit Nederlandse ouders. Ja. ja. Dus, uh, en, um, dus na mijn eerste, of mijn, mijn vaders eerste uh, periode van predikant in Nederland, hebben ze sprong gewaagd. Vijf jaar in Nieuw-Zeeland. En na vijf jaar hadden ze zoiets van: nou, we willen toch liever onze kinderen in Nederland opvoeden. En uh, je bent geboren in Nieuw-Zeeland? Ja. Ja, dus uh, twee kinderen. Hebben ze in Nederland gekregen en twee in Nieuw-Zeeland. En, en, en kiwi nou, word je dan. Ja. <laughs> ja. En, en, en na hoeveel tijd gingen ze weer terug naar Nederland? Na vijf naar jaar, vijf zijn jaar gewoon, dat he? zijn van die periodes, hè, contracten. En toen was het natuurlijk toch ja, weer vijf jaar. Dat betekent dat wij allemaal daar naar de basisschool zeg maar, zouden gaan. Ja. ja, dat wilden ze niet. En uh, Dat is natuurlijk toch, als je ergens woont... ga je ook dingen zien die misschien toch wat minder zijn. Dus toen hebben ze weer uh, voor Nederland gekozen. Wat herinner je je van die tijd? Nou, weinig. Eigenlijk net voor we vertrokken was ik op een leeftijd dat je dingen gaat onthouden. Dus uh, ik heb flarden van de laatste zomer, van uh, een vakantiehuisje, kamperen. Van die dingen waar die, die een kind, uh, die indruk maken in een koeienvlaai op een camping. Uh, of er waren niet eens campings, maar bij het kamperen. En van de terugreis uh, ook flarden. Ja, beelden. Ja. Ja. ja, daar zitten, zitten volgens mij ook uh, momenten in die je beschrijft in je boek Zeefonk. Ja, wat ik gedaan heb is dat ik de hoofdpersoon uh, in 1967 uit Nieuw-Zeeland laat terugkeren met haar man en zoontje. En die reis, uh, mei-juni 1967, dat is precies dezelfde reis als ik zelf gemaakt heb. Met dezelfde spannende, uh, ja... Dingen die eraan zaten. Uh, gaan we het zo meteen nog meer over hebben. De hoofdpersoon is Freya, is een vrouw, ja. uh, verpleegster uit Noord-Hollandse Bovenkarspel, Ja. En die ziet op een gegeven moment een contactadvertentie van ene Herman die in Nieuw-Zeeland woont. Uh, en, de denkt, en ze denkt van hé, hey, daar ga ik op, op reageren. En zo komt ze dan uiteindelijk in Nieuw-Zeeland terecht. Ja. Uh, is het met je ouders net zo vergaan dat je vader een, een dominees contactadvertentie zag en dacht van hé. Hey, ik ga daarop solliciteren? Nee, ja, ik eerlijk gezegd weet ik helemaal niet hoe dat ging uh, met die predikanten. Ik vermoed dat als je dat wil, dat er gewoon uh, een punt was... waar je kon informeren van, hé, hey, kan ik uh, emigreren? Is dus nu ook zo, hè, er zijn van die uh, informatiepunten voor... Um, wat deze vrijheid deed, is natuurlijk iets wat in die tijd veel meer gebeurde. Je kent het bright flight verhaal. Er, er was gewoon een, een, een stroom van uh, ja, vrouwen naar mannen in verre landen... die uh, uh, graag wilden trouwen. En dat zie je natuurlijk nu ook nog steeds. Ik ken ook mensen die via internet een Poolse bruid uh, gevonden hebben. Of, ja. ja Rusin. Uh, dus het is van alle tijden blijkbaar. Op een gegeven moment uh, gaat ze dus... Terug met haar man en haar kleine zoontje Volkert. Ja. Uh, op dat bekende schip de Aquila Lauro. Mm -hmm. um, en jij hebt die toch dus zelf ook gemaakt als klein meisje. Ja. Uh, uh, wat is er dan echt en wat is er verzonnen? Nou, In het hele boek uh, is eigenlijk alles wat, wat historisch is, is echt. Dus de, ik laat het, de, de, het schip heeft een rijke historie uh, van branden, van kaping, van ondergang. Dat klopt allemaal. Uh, ook hoe het eruit zag. Dat heb je allemaal uitgezocht? Dat heb ik allemaal uitgezocht. Je wil niet weten wat ik allemaal gelezen heb. <laughs> heel erg gestudeerd. Um, die reis mei-juni 1967... die de Achille Lauro maakte... is zo gegaan. Uh, er draagde bij Suez een blokkade van het kanaal. Vlak voor het uitbreken van de Zesdaagse Oorlog. Nou, Wij lagen daar dus ook. En Dat was toen jij op het schip zat? Dat was toen ik op het schip zat. En, en herinner je daar nog iets van? Nou, Ik herinner mij, want er is dus heel veel spanning geweest... mogen we door... Um, maar ja, doorvaren kan ook betekenen midden in de luchtgevechten terechtkomen. Dat was eerder gebeurd. Dus lagen ook nog wrakken van vorige gewapende conflicten. Maar omvaren, dan moet je om de punt van, van Afrika heen. Dat uh, is drieënhalve week langer. En het schip was, zoals ik dus ook in de roman laat gebeuren, uh, vol met zieke mensen. Ja. Um, dus ja, um, ik heb wel sommige dingen... want mijn vader zei ook... ik heb nog wel dingen later met hem doorgenomen. Hij zegt, ja, de mensen werden vooral pas echt ziek... nog, nog verderop in de reis. Maar het was een bomvol schip. Want er waren vrouwen en kinderen... van de Britse militairen aan boord gehesen... om, om ze veil in veiligheid te dat brengen. Als ze, als ze om zouden varen die drieënhalve week... dan zou dat zeker uh, doden op hebben geleverd. Ja, nou dat, dat zou heel goed gekund hebben. En... Um, um, sowieso ook in zo'n enorme spanning van twee strijdende partijen... of die bijna op uh, het punt staan elkaar aan te vallen... door zo'n kanaal uh, varen, is gewoon heel eng. Ja. En ik herinner mij dus ook... de tanks die aan Egyptische, aan de Egyptische zijde opgesteld stonden. Het is gewoon een beeld wat altijd bij me is gebleven. En ik heb later ook gecheckt en dat was ook zo. Terwijl je een meisje van drie, vier... Ja, bijna drie, drieënhalf, ja. Ja. ja. Maar ja, dus sommige dingen zijn natuurlijk zo heftig... Ja. En dus, dus zeg maar, dat soort uh, aspecten in de roman zijn allemaal waar. De kaping van het schip op een gegeven moment. Uh, de persoon die ik daarin een, een hoofdrol geef. Leon Klinghoffer in het boek. Heeft ook gewoon echt bestaan. Ja. Dus achterin zeg ik ook keurig. Wat zijn de feiten? Wat is de fictie? Ja, ja, ja. want um, uh, er was ook iemand ziek bij jullie in het gezin. Op die reis. Uh, ja, ja mijn, mijn jongste broertje was ook ziek. Ja, ja maar... Um, en in het boek is het zoontje, het zoontje Volkert van, ja, ja. ziek. Ja, ja, dus er zijn dingen die ik gewoon uit de werkelijkheid gepikt heb. Maar vervolgens doe ik natuurlijk weer andere gebeurtenissen omheen. Die heb ik dan weer verzonnen. Dus ja, ja dat blijft het leuke van romans schrijven. Zo lopen feiten en fictie door elkaar. Ja. Uh, feiten hebben we op een rijtje, want we zijn namelijk de filmarchieven ingedoken. Uh, van de Aquila Lauro. Mm -hmm. In Vlissingen wordt van de helling van de maatschappij de Schelde... een passagierschip voor de Rotterdamse Lloyd te water gelaten. Het schip dat plaats biedt aan 800 passagiers en een bemanning van 400 koppen... is bijzonder smaakvol en praktisch ingericht. Al bij de te waterlating zorgt de Willem Ruys voor veel commotie. Het publiek moet wegvluchten voor de golven. En langzaam glijdt de Willem Ruys de haven van Rotterdam uit... door zijn eerste reis naar de oost. De geschiedenis van dit schip zou je veel bewogen kunnen noemen. De Willem Ruis is na een geruchtmakende thuisreis uit Indonesië... in de mistige haven van Rotterdam teruggekeerd. Het trotse schip heeft zoals bekend in de Rode Zee... een aanvaring gehad met de Oranje die op weg was naar de oost. In 1964 worden de Oranje en de Willem Ruis aan Italië verkocht. De Oranje, een schip met een bewogen traditie, is verkocht. De Willem Ruijs ook. Een Italiaanse rederij koopt het schip voor 33 miljoen gulden. De Willem Ruijs werd de Achille Lauro. Daarna zal deze naam regelmatig in het wereldnieuws opduiken. De historie van de Achille Lauro is doordrenkt met rampspoed. In 1985 slaat het noodlot opnieuw toe. Het schip wordt gekaapt door Palestijnse terroristen. En daarbij wordt er één passagier doodgeschoten. Maar dan 1994. Brand op de Akile Lauro. Er waren 90 Nederlanders aan boord. Op 3 december 1994 zinkt het cruiseschip Akile Lauro. Het schip verdwijnt naar de bodem van de Indische Oceaan. Daar rust nu de Willem Ruijs. Daar ligt hij dus. Daar ligt hij <laughs> op Willem de Willem Ruijs, Aquile Lauro. Ja. Ja, wist je dat het een en hetzelfde schip was toen je hier aan begon? Nee, dat was wel uh, voor mij ook een ontdekking. Toen ik begon met uh, ja, dit uh, zeevonkverhaal. Uh, um, voor mij was het de uh, Lauro. Ik ben van 1963. In 1964 uh, is het Willem Ruijs verkocht. Uh, ja, wij thuis hadden het later ook altijd over ons schip. Hè, het grote blauwe schip, dat was de Aquile Lauro. Maar toen ik dus besloot... hé, hey, ik ga iets doen met, met dit schip... ging ik research doen... en kwam erachter dat het Willem Ruis was geweest. Heel lang. en Wat een enorme historie er dus al was... voor 1964. Want bijvoorbeeld die aanvaring van de Oranje... die net genoemd wordt, dat was daarvoor. Die laat ik overigens Zeevonk ook gebeuren. En dan is het eigenlijk een soort liefdeskust tussen de twee schepen. Dus dat vind ik zelf een erg mooie, mooie passage... In, de, in het boek. Um, ja, toen ik zo echt heel veel ging lezen... toen werd het schip ook bijna een persoon. Want uh, Achille Laure had al een hele hoop meegemaakt. Maar toen kwam dus echt ook nog die uh, bijna dertig jaar Willem Ruizer bij... Ja, het is, het is echt ongelooflijk hoeveel er gebeurd is in het bestaan van, van dit schip. Ja, en, en dat heb je dus allemaal uitgezocht. Al die ja. branden, aanvaringen, de ja. kaping. De komen begin, allemaal terug. Uh, het, het, het liggen op de werf en Vlissingen. Uh, waarom hij ja, Willem Ruijs heet. Hij is vernoemd naar de directeur van de Rotterdamse Lloyd, die gefuseerd is door de Duitsers. Dus nou ja, het begon van het begin af aan, was natuurlijk al heel veel emotie bij dit schip. En waarom het op een gegeven moment uh, een Italiaanse naam krijgt? Ja, omdat het dus naar een Italiaanse ja. reder gaat. Een, een, een voetbalfanaat moppert het schip zelf in het boek. Uh, Achille Lauro, dat was ook echt de naam van die man. Ja, dat brengt ongeluk, hè? je mag een schip niet uh, overdopen. Dus uh, dat, dat bleek dus ook. Daarna werd het... Uh, al vanaf dat het verbouwd werd tot Achille Lauro uh, was het ellende. De, de eerste brand was al in de haven van Genua tijdens de verbouwing. En het bleef ook in brand vliegen, dat schip. Het schip heeft een bijzondere rol in het boek en daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar nu eerst tijd voor een overzicht van het nieuws van half acht... gelezen door Raymond Seré. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius praat in China over Syrië. Gisteren bereikten de VS en Rusland overeenstemming... over de chemische wapens van Syrië. Die moeten de komende maanden onder toezicht van VN-inspecteurs worden vernietigd. China zou het akkoord nu ook verwelkomd hebben... Beieren kiest vandaag een nieuwe deelstaatparlement. De verkiezingen is een week voor de landelijke verkiezingen... en wordt gezien als een generale repetitie voor de bondsdagverkiezing. Als de zusterpartij CSU van bondskanselier Merkel wint... kan dat ook nadelig voor haar zijn. Het kan ertoe leiden dat mensen volgende week niet meer gaan stemmen... omdat ze denken dat Merkel het toch wel redt.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 Dit is De Zondag, op Radio 1. Een hele goeiemorgen, dit is Dit is De Zondag. en heel puik dat u luistert. Schrijfster Josia Zwaan is mijn gast. Ze was drugshulpverlener, coach en sinds een aantal jaar fulltime schrijfster. Verhalen vertellen over maatschappelijke thema's die mensen raken is haar missie. En we hadden het er net over dat je als kind op een groot schip van Nieuw-Zeeland naar Nederland voer. Uh, de Willem Bruis, also known as de Aquile Lauro... Um, Even in het kort het verhaal voor de mensen die misschien net in zijn geschakeld. Hoofdpersonage Freya is geboren in Indonesië. Groeit op in het Noord-Hollandse bovenkarspel. Ze besluit het roeren om te gooien en reageert op een contactadvertentie... van een Nederlandse man, Herman, in Nieuw-Zeeland. Het huwelijk wordt geen succes en Freya verlaat haar man en kind... en bouwt dan weer een leven op in Nederland. En ze kan haar draai niet vinden en keert dan steeds terug op het schip de Aquila Lauro. Um, en dat schip laat je in het boek ook spreken. Daar begint het ook mee, dat het, nou ja, het, yeah. het, het, het, het schip praat. Ja, het schip vertelt zijn eigen verhaal. Dat is gek. Ja, heel gek, maar uh, <laughs> het kon niet anders. Uh, nee? nee? toen ik mij in dat, uh, de historie van de Willem Ruijs... Uh, slash Achille Lauro ging verdiepen... het was haast alsof het schip tegen mij begon te praten. En uh, nou, alsof ik dat verhaal ook gewoon moest doorvertellen... Vanuit zijn stem. En, uh, het zijn is ook al bijzonder, want het schip is eigenlijk een haar en een zij. Maar uh, ja, deze Willem Ruijs was wel een echt een, een stoere kerel. Het grappige is dat, dat er, zijn er zijn nog mensen die op het schip, uh, die het schip gebouwd, erop gewerkt hebben. Die zijn inmiddels bejaard. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die erop gerepatrieerd zijn. Uh, of inderdaad uh, vanuit de immigratie heen en weer gevaren hebben. Um, en die zeggen allemaal ja. Daar heb je wel gelijk in hoor, dit was wel een hij. Ja? ja. ja wat vinden die er dan van? Mensen die het schip ook echt gekend hebben en, en die dan je boek hebben gelezen? Nou, dat is heel, ja, die zijn er heel blij mee. Die vinden het heel leuk. Uh, zitten ook bij lezingen en komen dan met hun eigen anekdotes. Uh, ik word ook uh, per mail of, op, of live dus bij lezingen gecorrigeerd. Want er zijn natuurlijk altijd kleine feitjes die anders waren. Ja. Ja, ik vind dat alleen maar heel erg leuk. En uh, ik gaf in Amersfoort, je zei het net al even, vorige week een lezing. Mm -hmm. uh, daar waren twaalf mensen onder het publiek die op de Willemruis hadden gevaren. Oh echt? Ja, en er waren ook heel veel mensen met een uh, ja, achtergrond in Nederlands-Indië. Nou, meer dan een halve zaal, het was echt heel bijzonder. En, en geef dan eens een voorbeeld van één van iemand die ja, een verhaal heeft over dat schip? Nou, er was iemand op geboren. Echt? Die was er vorige week, ja. Ja, wat bizar. Ja, ja logisch. Hè? Er worden ook kinderen geboren op schepen. Ja. En dat is natuurlijk weer, is vaker gebeurd. Maar <kuggen> hij zat daar en zei: ja, Ik ben erop geboren. Want als je van Nieuw-Zeeland naar Nederland vaart, hoe lang zit je dan op dat schip? Ongeveer vijf en een halve week. Oh ja. Dus dat heb ik zelf ook uh, zo meegemaakt van Wellington naar Rotterdam. En uh, ja het is gewoon een reis waarop, uh, daar hadden we het vorige week ook nog over, er waren, was natuurlijk vermaak voor de kinderen, er waren kinderkamers, er was een sportzaal, er was een zwembad, er was een sportleraar die de mensen vermaakte. Als je ook foto's ziet. Ja, de gekste spelletjes en, en, en uh, uh, ja, want, kleedpartijen. Wat schip is, verder hoe het eruit zag. Ja, het was een, een schip wat gebouwd was ook voor de mooi. Het, het, het idee was voor de oorlog... we bouwen het mooiste, nieuwste, grootste mailschip wat op het Nederlands-Indië gaat varen. Een soort Titanic. Ja, en uh, baan is niet voor cruise, maar echt uh, lijndienst. Want er gingen natuurlijk voortdurend ja. mensen heen en weer... Er um, was heel veel aandacht voor het ontwerp. Dus heel veel kunstenaars waren uitgenodigd om uh, het, het te versieren, zeg maar. Er dus waren prachtige panelen, wandpanelen, glazen uh, panelen, maar ook schilderijen, kleden, beelden, bronzen beelden. Het was uh, met veel mooi hout aangekleed. Een beetje koloniale sfeer. En dat beschrijf ik ook in, in Zeevonk, echt uh, hoe het eruit ziet. En hoe het schip zelf dus ook klaagt na de verbouwing. Uh, en na de, de eerste brand, ja, toen ging er heel veel verloren. Hè, werd het dus een, een modern Italiaans design met veel kunststof. En ja. Uh, ja, natuurlijk niet iets waar je nog trots op kan zijn als Hollands schip. Dus, uh... Zijn er nou ook mensen die zoiets hebben van schip en praten? Uh, Josia, doe, doe eens even normaal. Ja. Nou, in eerste instantie zeker. Dus bij aanvang was het wel van, moet je dit nou doen? Um, er is best discussie over geweest, ook op de uitgeverij. Um, nog overwogen om het, om het te wijzigen? Geen moment. Ik heb steeds gezegd, ik ga dit gewoon doen. Dit is het boek wat ik ga schrijven op deze manier. En natuurlijk is het voordeel, als je erover discussieert... dat je wel goed oplet uh, wat kan nog wel en wat kan niet. Soms ga je misschien net te ver of is het ongeloofwaardig. Um, wat ik bij lezers merk, sommigen zeggen ik moest wel even wennen. Maar uh, na drie hoofdstukken was ik het vergeten en, en accepteer je het gewoon. In feite als twee personen, Vrija vertelt haar verhaal en de, en de Willem Ruis. Um, nou, dus, ik denk uh, dat misschien vijf procent van de lezers blijft zeggen van nou, dat, ik vond het een mooi boek, maar uh, het, een die stemmen het schip, schip, dat kan eigenlijk nee. niet. Nee. En, en zit er dan nog verschil in tussen mannen en vrouwen? Ja, mijn gevoel is tot nu toe sowieso... Uh, hè, vrouwen zijn lezers uh, over het algemeen. Hè. Mannen lezen dan uh, vooral omdat hun vrouw zegt... Hey joh, dit boek moet je lezen. Maar ik zie nu veel meer mannen in mijn uh, lezingenpubliek. Dus dat is al opvallend. Ik denk dat dus dit boek ja, ook eerder door mannen wordt gelezen. Natuurlijk over een schip. Ja, zeker degene die een verleden hebben met Willem Ruis. Ja. En ik denk dat mannen misschien ook iets makkelijker... gewoon de stem van het schip uh, accepteren. Ik krijg ook wel reacties van... je hebt een geweldige vondst. Ik heb het niet helemaal geturfd... maar ik denk dat dat vaak mannen zijn die het ja. uitroepen. Ja. Uh, in Zeevonks uh, spelen de jappenkampen in Nederlands-Indië een grote rol. Uh, de moeder van Freya, de hoofdpersoon... heeft met haar moeder in een jappenkamp gezeten. Maar je eigen moeder, die daar geboren is... zat ook met haar moeder en broertjes en zusjes geïnterneerd in een kamp. Ja ja, dus toen ik, ja, ik heb um, toen ik de Willem, er, toen ik die hele geschiedenis van de Willem -Ruis las, kwam ik natuurlijk uh, ja, kon ik er niet omheen dat de Willem -Ruis op Nederlands Indië ging varen mm -hmm. na de oorlog, dus, uh, wat toen dus al Republiek Indonesië was geworden. En ik wilde naast dat ik over dit schip wilde schrijven, ook al heel lang iets doen met de geschiedenis van mijn moeders familie. Maar ik wist helemaal niet hoe. En nu viel het gewoon samen. Ik dacht, ja, hier ligt het. Werd daar vroeger over, over gepraat thuis? Uh, in anekdotes. Dus, uh, ja, zoals dat eigenlijk in heel veel families is gegaan. Wij wisten het als kinderen. Mijn moeder vertelde ook wel verhaaltjes. In de zin van uh, iets wat ze meegemaakt had. Maar daar bleef het bij. Dus... De impact ervan, behalve dan dat je wel... maar dat is het geld van denk ik mijn hele generatie. Uh, <kijkt> dat eten uh, belangrijk is, dat je het niet weg mag gooien... dat je daar heel dankbaar voor moet zijn. Um, was het verder iets wat waarvan ik niet zoveel uh, weet had van de impact. Pas heel veel later ben ik gaan begrijpen... hoe ontzettend groot uh, uh, ja, de gevolgen van mijn moeder waren... van die periode in het kamp. Ja, want voor dat boek moest je natuurlijk heel veel weten. Ja. Ben je toen wel heel veel met haar gaan praten daarover? Of? Ja, ik heb mijn moeder geïnterviewd... Um, en naast haar andere mensen die in hetzelfde kamp zaten... maar ook in andere. Ik heb heel veel gelezen. Er zijn natuurlijk heel veel dagboeken. Met name in de jaren tachtig is veel verschenen. Dus dat is ook al heel bijzonder. Hè? Dat kwam heel veel later. Mm -hmm. Toen die mensen die het meegemaakt hadden... vaak al uh, 50, 60 waren. Uh, met mijn moeder heb ik heel veel gesprekjes gehad. Gewoon eigenlijk geprobeerd... haar leven vanaf haar geboorte in Malang... te reconstrueren. Had ze nog heldere herinneringen? Nou... Uh, Verbazingwekkend weinig, en um, ik denk dus dat dat ja, ieder heeft zijn eigen manier, maar dat het haar manier is geweest om om na de oorlog door te kunnen gaan, om het, om het weg te duwen. Ja, het allemaal zwarte gaten, dus ik heb heel veel wel feitjes en uh, ze pakte er ook wel, wel foto's. En, en, en ze heeft natuurlijk na de oorlog later, met name, wel boeken verzameld. Dat pakten, we dat erbij een platte grond van het kamp, dat soort dingen. Ja. Maar eigenlijk, ze was negen, ze was dertien toen, ze, toen de oorlog voorbij was. Um, ja, dacht ik, op die leeftijd zou je eigenlijk al veel meer je moeten herinneren. En linksom of rechtsom was dat er gewoon niet. En wat ze vertelde over daarna, en dat hoor ik nu ook van heel veel mensen terug... en toen ook al, is dat er gewoon ook zo weinig over gepraat is. Of eigenlijk niets onderling. Ja. He, aan je broertjes vragen, hoe was het dan daar in het jongenskamp? Dat gebeurde gewoon niet. En um, misschien maakt dat dan ook dat je er gewoon een groot hek omheen zet. We hebben het er gewoon niet meer over. We nee. gaan naar Nederland en we beginnen een nieuw leven. Is, is de hoofdpersonage Vrija eigenlijk je moeder? Nee, ja, dat ligt natuurlijk voor de hand. Um, ik, ik heb natuurlijk iets, iets, een truc uitgehaald met Freya. Vrija is uh, in het boek uh, In Zeevonk um, heel klein als ze het kamp in gaat, net één. Uh, vier als ze eruit komt. Um, mijn moeder was veel ouder, hè, wat ik net al zei, die, eh, bijna al een tiener. Um, in feite laat ik vrij haar eerste generatie zijn, in de zin van dat ze in het kamp zat, het meemaakt. En heel, hè, op, de, op de reizen die ze maakte op de Achille Lauro komen die herinneringen ook stukje bij beetje terug. Mm -hmm. Maar ze is eigenlijk ook tweede generatie, want ze groeit op met een moeder die in dat kamp zat, met een vader die aan de Burma-spoorweg werkte. En um, ja, dat is eigenlijk meer mijn verhaal. Ik ben ja. tweede generatie kind. Ja. En, en wat houdt dat in als je tweede generatie kind bent? Wat betekent dat? Ja, wat ik net zei, dat je natuurlijk uh, ongemerkt... Uh, hè, kinderen accepteren de dingen zoals ze zijn. Dus jouw gezin is jouw gezin en hoe je ouders het doen is normaal. En uh, uh, uh, er waren gewoon uh, heel veel goede en leuke dingen in ons gezin. Maar bepaalde uh, ja, moeites die mijn moeder had... heb ik pas heel veel later kunnen plaatsen als... van ja, het is wel iemand die nooit kind heeft mogen zijn. En, en geef eens een voorbeeld van hoe dat dan doorwerkt bij jou. Het heeft iets met verantwoordelijkheden te maken. Uh, het geldt niet alleen voor mijn moeder. Als je, le als je leest over uh, kinderen van oorlogsslachtoffers... of ze nou Jood zijn of, of het Nederlands-Indië-verhaal... hebben vaak veel te jong uh, verantwoordelijkheden gekregen... Uh, uh, uh zijn al jong behandeld als, uh, jij kan dit allemaal wel. En dat laat ik in de boek ook steeds terugkomen. Maar dat is ook wel mijn eigen ervaring. En het komt niet, niet eens alleen bij mijn moeder vandaan. Mijn vader is natuurlijk hier in Nederland in de oorlog opgegroeid. En ook hier waren heel veel kinderen al heel jong uh, ja, volwassen geworden. Door de dingen die ze zagen. Door ze hongerwinter, langs de deuren moeten gaan. Dus... Uh, Achteraf gezien hebben mijn ouders, maar heel veel mensen van die generatie... hun kinderen uh, veel te jong, ja, met allerlei uh, zaken belast... die ze helemaal nog niet aankonden. Ja. Ook het idee van, jouw pijn is nooit meer belangrijk. Uh, een gat in je knie of liefdesverdriet of uh, weet ik veel wat, maak je mee als kind. Want hun, wat zij hebben meegemaakt, is zoveel groter. Ja. Zo zul je nou toch over. Hoe werkt dat dan weer door voor jezelf als moeder... Nou, bij mij, het eerste besef kwam eigenlijk toen ik moeder werd. Omdat ik toen ging nadenken over wat hoor je, tussen aanhalingstekens... nou eigenlijk te doen als je moeder bent. En um, ja, toen raakte ik er eigenlijk van in de war. Ik dacht al, oh, wacht even. Dus, um, en dat was ook, op een gegeven moment werd me aangeraden... om naar een psycholoog te gaan. En die zag ik al heel snel, van besef je wel dat jij iemand bent... die uh, ja, Opgegroeid is met een, met een moeder die in een kamp gezeten heeft. Ja. En daar weten we inmiddels veel over. Hè. Op een gegeven moment werd dat ook. had je, had je daar natuurlijk toch ook specialisaties in, zeg maar. Ja. Uh, en dat heb je dus nu in een mooi, op een mooie manier kunnen verwerken, ook in dit boek? Ja, ik. ik ik wil of vooral mijn generatie, die tweede generatie, een stem geven. En het mooie is ook dat er dus ook nu bij lees, in lezingen of in mails... mensen mij mailen en zeggen van ja, dit herken ik wel. En je kan, Het is niet eens zo makkelijk te verwoorden. Want weet je, al die ouders ja, hielden van hun kinderen, hebben hun best gedaan... maar ze zijn zelf wel heel veel tekort gekomen. Nou, je hebt het heel mooi verwoord in je debuutroman. Parnassia staat op de eerste, bladzijde, eerste paar bladzijden. Wie het verleden niet eert, verliest de toekomst. Wie zijn wortels vernietigt, kan niet groeien. Ja, ja. Nou, een uitspraak van honderd was er inderdaad. Ja, Pernastia heeft natuurlijk eigenlijk eenzelfde thema. Uh, daar groeit uh, een meisje op. Uh, ja, eigenlijk in, in, in het vergeten dat ze Joods is. Hè, na, een, na de onderduik. Een Joods Ontkenning. meisje in, een, in ja. een christelijk gezin. Ja, een Joods meisje duikt onder in een christelijk gezin. Uh, wordt niet teruggegeven en wil ook niet terug. Ja, wat kan een kind willen op de achtste? Uh, hè, leuke pleegpapa en mama. Uh, ontkent dus eigenlijk de rest van haar leven Joods te zijn. Maar wordt er haar dochter ter verantwoording geroepen. Ja, en die dochter is opnieuw dus zo'n tweede generatie kind. Ja, met ja. Een, ja, een moeder opgegroeid die, die haar wortels ontkent. Pas als je je verleden omarmt kun je naar de toekomst kijken? Nou, het heeft mij wel geholpen om me meer te gaan verdiepen... in, uh, in mijn wortels, zeg maar. Uh, omdat je daarmee gaat begrijpen van, nou, waarom is het zo gegaan? Uh, waarom ben ik geworden wie ik ben? Uh, waarom heb ik überhaupt inderdaad de hele wereld om het dak willen nemen? Dat is dus ook iets van het goed willen maken. Ja. Want ja, wat jouw ouders hebben meegemaakt is zo erg. Dan moet ik toch ook in de, in de shit gaan zitten. Kan niet lekker aan de zijlijn blijven staan. En de ene kind is daar natuurlijk veel gevoeliger voor dan het andere... Ja. Dus in een gezin heeft altijd ieder kies zijn rol. Hè? Nou, dit was de mijne. maar Ik heb hem nu vertaald naar... ik ga erover schrijven, maar ik hoef niet meer... Uh, met de grootste problemen te werken. Nee, nou, die toekomst kan je ook bezingen. En dat doet Miss Montreal in het prachtige... I Know I Will Be Fine This Year. lost all my senses and all my tears. I traded it for something new, something without I know I will be fine this year. Miss Montreal, Goedemorgen. Dit is Dit is de Zondag en ik ben in gesprek met schrijfster Josia Zwaan. Ze schreef twee boeken, Parnassia en onlangs Zeefonk. En we spraken over de traumatische ervaringen van haar moeder in het Jappenkamp... en de herkenning van veel mensen die het boek lezen. Nou, we hebben het al over die lezingen gehad die je geeft in het land. Uh, merk je dan ook dat er nog veel pijn is over dat stukje uh, verleden in Indonesië? Ja, wat ik ook merk is um, hoe groot het zwijgen is geweest. Dus het is ook wel eens ingewikkeld. Want uh, er zitten mensen die, zeg maar, eerste generatie zijn. Mensen van rond de 80 zijn dat nu. Hè? Ja. Uh, en er zitten dan ook, zeg maar, hun kinderen. Niet letterlijk, maar mijn generatie. Vorige week gebeurde dat ook nog. Um, Um, ja, die daar met de pijn zit van. Uh, uh, en was iemand die ook zei. Ik ben in grote problemen geraakt. psychische problemen gekomen toen ik jaren 40, 50 was. En dat had toch echt wel met het kampverleden van mijn moeder te maken. Dat is bijna een verwijt. Terwijl, um, he, als, als de, daar vervolgens ook mensen bij zitten die er daar waren in dat kamp. Terwijl het is niet bedoeld als verwijt. Maar het is wel wat gebeurd is. Ja. En dat is, blijft heel ingewikkeld. Dat vind ik ook als ik erover praat. Het is geen verwijt. Maar dit is wel wat ons leven... Hè, wij de mensen die... Nou ja, wat zijn we nu? 40, 50, misschien al 60. Wij zijn opgegroeid met deze ouders. En we hebben het er maar mee te doen. En mijn kinderen hebben het maar weer met mij te doen. Want ik heb natuurlijk vast ook wel weer... daar sporen in achtergelaten. Ja... Um, maar het is wel, ja, die pijn komt dus boven. En um, het grappige is dat er ook mensen zijn van de eerste generatie... die dan tegen mij zeggen van ja, ik heb een boek gelezen. En um, ja, um, voor mijzelf heeft het niet zoveel problemen opgeleverd. Maar ik begrijp nu wel mijn zus beter. Of mijn, nou, iemand anders uit de familie die wel in de problemen is gekomen. Ja. Van Pijn is het een gemakkelijk bruggetje naar de titel van het gedicht... dat Tjirt Bruinja speciaal voor jou heeft geschreven. Wauw. Namelijk Pleister. Luister maar. Een gedicht voor... Jasja Zwaan. Pleister. Ik zou een pleister willen zijn op vele wonden. Daarom kan ik de deur niet uit. Er is geen slot groot genoeg voor mijn deur... Daarom kan ik de deur niet uit. Als ik er maar veel aan denk, komt het misschien goed. Met de buurman, de buurvrouw en het schip, de wereld. Ik moet echt de deur uit. Maar er groeit een gat in de ozonlaag en ik heb een koelkast. Er zijn kinderen met bolle buikjes en mijn koelkast vult zich als ik de deur uit ga. Ik moet de deur uit. Ik moet een pleister zijn. Ook toen ik er veel aan dacht, kwam het niet goed. Met buurman, buurvrouw of het schip. Dus bid ik mijn eigen wond open. Na ik mijn mond... Niet dicht. Je zit te knikken. Ja, mooi. Ja, die pleister is van Ethelissem, hè? Ik zou een pleister willen zijn op vele wonden. ja, dat heb ik laatst ergens in een interview uh, geciteerd. Ja, hoe mooi dat is. Uh, ja, ja, zo is het. Ja, is de cirkel dan niet eigenlijk gewoon rond? Je was hulpverlener, maar eigenlijk. Doe je door je boeken en je essays heen nog steeds uh, mensen goed? Nou ja, dat is wel wat ik steeds meer hoor en probeer ook uh, uh, ja, noem je dat uh, gewoon voor te gaan staan. Uh, je moet, denk ik, doen in het leven. Uh, het, is, het is een beetje zoektocht, hè, waartoe ben ik hier op aarde? Uh, en daar, daar zijn we, denk ik, allemaal naar op zoek. En dan blijkt natuurlijk toch vaak dat datgene waar je echt heel goed ben, in bent, ook, ook daarin heb je het meeste te brengen. En blijkbaar, wat ik eigenlijk als kind al aanvoelde, dit is het. Nou, dat, met vele omwegen ben ik daar nu terechtgekomen. En ik merk, ja, ook in de stukken die ik schrijf, in tijdschrift Volzin of een Dagblad Trouw. Ja, die gaan over rouw, over troost, over mindfulness, over uh, wat, kan, wat, wat gebeurt er na een geweldsincident. Altijd komen er reacties van mensen. Van, uh, oh, ik vond zo herkenbaar Of ik moest ervan huilen. Of nou ja, dat je, dat ik dan... wilde mensen raken en, maar en troosten. Is dan, dan toch weer dat kleine meisje wat de wereld wil redden? Jawel, maar nu via dit is wat ik te geven heb. Want ik verwoord ja. iets waar mensen mee zitten. En, en wat soms net een klein stukje... Uh, verder helpt. Nog niet lang geleden... via via kreeg ik de vraag... Uh, iemand had Parnassia gelezen... en ze wou zo graag een keer met mij praten. Nou, oké, okay, dan krijg je... dit moet ik niet op de radio zeggen... koffie bij mij aan de keukentafel. <lacht> bij hoge uitzonderingen. <lacht> Duizenden mensen in de mail. Ja, precies, ja, dat is heel gevaarlijk. <lacht> en zij, zij zei... ik kan verder na het lezen van Parnassia. Want ja. um, ik heb er op, opeens... zoveel meer van mezelf begrepen... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk geweldig dat, dat ik dat heb kunnen doen. Dus uh, ja, waarom moet ik dan uh, werk gaan doen waar ik zelf veel te hard aan slijt? Terwijl hier, hier slijt ik niet aan. Hier, hier groei ik aan en, en ben ik uh, ja, blij mee, terwijl het blijkbaar heel veel geeft. Ja, het gedicht refereert ook aan bidden. Het is al eerder ter sprake gekomen, je bent dochter van een dominee. Ja. Voor veel domineeskinderen is geloven dan niet per se vanzelfsprekend. Nee. Uh, hoe is dat bij jou? Ja het is een ingewikkelde. Als je mij vraagt, geloof je? Dan zeg ik eigenlijk nog altijd ja. Um, op mijn manier. En uh, heel breed, denk ik. En persoonlijke God blijft ook een heel moeilijk punt. Uh, maar ik ben heel erg geïnteresseerd in religie. Ik lees er graag over. Ik denk er graag over. Ik schrijf er graag over. En, um, en ik ben ook iemand... Ik probeer te mediteren. En um, dat komt natuurlijk soms dichtbij bidden. Maar in ieder geval... Ja... Um, een soort keer en rust te creëren en, uh, voor mezelf en om de mm. dag goed te beginnen. En ik heb vorig jaar of twee jaar geleden alweer in een heel moeilijke periode... een stuk geschreven in tijdschrift volzin over ja, dat als het heel moeilijk is in het leven... in ieder geval iemand als ik die opgevoed is met bidden... Uh, gewoon ook daar weer naar terugvluchten. Uh, Dan grijp je toch weer terug naar die oude rituelen. Ja, ja kaarsenbranden ben ik altijd blijven doen. Wij, ja. de, de hele, het hele gezin, wij zijn erg van kaarsenbranden in kerken en, en bij gelegenheden. Maar toen was het echt ja, dat ik, ik, ik bijna de hele dag liep te smeken. Alsjeblieft, alsjeblieft, laat het goed komen. En, en ook wel met het gevoel dat er een adres was. Dus hè, je kan denken, ach, dat doet iedereen. Maar eh, voor mij is dat, er is toch wel ergens een adres. Mensen in nood gaan bidden? Nou, dat denk ik wel. En dat vind ik ook eigenlijk helemaal niet zo erg. Dan denk ik, ja, weet je... Je kan wel ontkennen, maar zo zitten we gewoon in elkaar. Als het goed gaat, dan, dan vergeten we wat we nodig hebben. En als het moeilijker wordt, dan ga je toch zoeken naar... naar heeft dit zin of wie gaat hierover? Ja. Ja. Um, twee boeken liggen er op tafel. Uh, ben je al bezig met je derde? Ja. Ja, heel hard. Heel, heel fijn is dat. Ja. En waar gaat het over? Ja, dat vraagt iedereen. Ja. <laughs> nou niet over de oorlog, maar wel weer over, uh, dat zal wel altijd blijven, noem het mensen die uh, deuken oplopen aan het leven. En ik ben erg uh, ook geïnteresseerd in zeg maar, wat we dan psychische problemen noemen, psychiatrie. Nou ja, die kans zit het meer op in, het volgende, in de volgende roman. Dus, meer, meer zeg ik niet. Dus dat zal waarschijnlijk ook weer mensen persoonlijk gaan raken? Dat, ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik. Ja. Ja, ja zeker. Nou, heel veel succes ermee. Wanneer, wanneer uh, kunnen we dat verwachten? Nou, of zit daar geen. Ik, geen ik, ik heb voor mezelf een beetje de hoop dat ik iedere twee jaar een boek kan afleveren. En uh, Zeefonk is begin maart uitgekomen, 2013. Dus laten we het hebben. Laten we mikken op begin. 2015. Nou, dus best, ik mag nog best een tijd eraan werken. Ja, nou, uh, succes Heerlijk. daarmee en heel Dankjewel. erg bedankt uh, voor je komst, uh, José Zwaan. En als u dit gesprek wilt terugluisteren of u wilt het gedicht teruglezen, ga dan naar onze website, eo.nl. Dit is de zondag. Straks na 8 uur op deze zender Vroege Vogels. Menno Bentveld, wat gaan jullie ja, doen? Goedemorgen, Manuel. Uh, nou, wij gaan natuurlijk een prachtig programma maken, vol met uh, natuur en milieu en heel veel mooie geluiden. Je hoort hier op de achtergrond een. Uh, een edelhert. Mm -hmm. uh, binnenkort gaat De Nieuwe Wildernis in première. Fantastische natuurfilm. Ja. En uh, wij praten met uh, de maker, de, de, de man die achter alle geluiden heeft aangezeten. Die daar maanden in de Oostvadersplassen heeft gelegen om, om dit soort geluiden <lacht> te uh, op te nemen. Doe hem de groeten. Ja, ja, genie, vind leuk. <lacht> we, zullen, we zullen hem de groeten doen. Henk Meus is dat. Nou, Je hoort het schreekt allemaal na acht uur. Tot zo.